Lottlewin met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse president Suma heeft een motie van wantrouwen overleefd. De motie werd door de meerderheid van de parlementariërs afgewezen. 177 stemden voor, daarmee kwam de oppositie die van Zuma af wil, 24 stemmen tekort. Zuma van de partij ANC, sinds 2009 president. Het parlement deed al zes keer eerder een poging om hem af te zetten, maar tot nu toe dus zonder succes. Dit keer leek de kans groter omdat dat Zuma het onderspit zou delven omdat er voor het eerst anoniem werd gestemd. In koekjes waarin eieren zijn verwerkt en in kippenvlees is het luizenbestrijdingsmiddel fipronil gevonden. Het gaat om kleine hoeveelheden die voor de consument niet gevaarlijk zouden zijn. Dat blijkt uit metingen van het laboratorium TLR in opdracht van supermarkten en handelaren. TLR is een van de vier laboratoria waarvan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de onderzoeksresultaten accepteert. Vandaag maakte de Onderzoeksraad voor Veiligheid bekend een eigen onderzoek te beginnen naar de aanwezigheid van fipronil in Eieren. De raad wil onder meer uitzoeken waarom het middel niet eerder is opgemerkt en hoe consumenten zijn voorgelicht. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker vijf mensen omgekomen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. De beving had een kracht van 6,5. De dodelijke slachtoffers zijn toeristen. Het is niet bekend waar ze vandaan kwamen, maar het is een bergachtig gebied waar doorgaans weinig buitenlandse toeristen verblijven. De politie in Nederland heeft in Utrecht een derde verdachte opgepakt voor grootschalige drugsmokkel naar Australië. Eerder vandaag werden al twee mannen uit Utrecht en uit huizen gearresteerd. Tijdens het onderzoek heeft de Nederlandse politie ook een grote hoeveelheid MDMA, cocaïne en crystal meth onderschept. Het weer, het blijft vanavond regenachtig. Vannacht klaart het even op. Morgen is het wisselend bewolkt met in de middag weer wat buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het.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 Geen moepen, maar zware metaal. Presentatie, Angela Janssen. Langewitsch. Goedenavond. Het is weer dinsdagavond 8 uur.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 We'll be Yeah.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 The inside down, consequences feelings Internal holocaust. Reach for the gun, they're pointed to the rats. The uncontrollable appetite to kill the... People.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 Try to enter.